Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. In een sportcentrum in het Gelderse Voorthuizen woedt een zeer grote uitslaande brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Dat kan nog enkele uren gaan duren. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel kan het sportcentrum als verloren worden beschouwd. Enkele tientallen brandweermensen zijn in touw om te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand in Voorthuizen is nog niets bekend.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 EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Goedemorgen. Het is twee minuten over vijf. Nu luistert naar het laatste uur van het radioprogramma Dit is de Nacht. We beginnen met een half uur muziek en daarna een half uur gesprek met, uh, met hulpverleners. Twee hulpverleners in het buitenland. Eentje in Madagaskar en eentje in België. Uh, maar eerst, ik zei het al, muziek. En dan beginnen we met Michael W. Smith. Een nummer uit 2008, genaamd Christmas Day. En dat is het vandaag, 25 december. here down if Dit is De Nacht met Renze Klamer.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 was 2010, toen het eventjes stil was rondom Coldplay. Wat niet zo heel gek was, want na die grote Viva La Vida tour... was de band hard aan het werk aan een nieuw album. En in de tussentijd kwamen ze met deze kerstsingle... Christmas Lights op de proppen, eind 2011. Daarvoor hoorde u Michael W. Smith with Christmas Day. Een nummer uit 2008. En we gaan nog eventjes door in die, in die kerstsfeer. Het is een beetje cliché, maar ook oh zo lekker die mooie kerstmuziek... want wat zijn er veel mooie kerstnummers gemaakt. En over 20 minuutjes gaan we naar de rubriek Focus op de Wereld... waarin we horen hoe het ervoor staat in het land Madagaskar... of beter gezegd het eiland Madagaskar. Wat we misschien allemaal kennen van de vrolijke Disneyfilms... maar uh, waarin uh, de werkelijkheid uh, misschien iets minder rooskleurig is. En ook iets dichterbij uit België. Daar, uh, daarvan uh, daan zometeen nieuws in Focus op de Wereld. Maar nu naar... Uh, ja, Ik had het al eerder over, uh, over de, die mega kerst klassieker. Uh, ik, uh, ik ben... Uh, hij is zo mega klassiek dat ik uh, nu zelfs even de titel vergeten ben. <laughs> uh, maar een van die andere... Oh, Do They Know It's Christmas? Dat was hem natuurlijk, van Ben Eid. En eentje die zeker in dat rijtje thuis past, in een beetje zo'n top 5 van de kerstklassiekers. En waar we nu naar gaan luisteren, dat is natuurlijk Happy Christmas van John Lennon. So this is Christmas And what have you done Another Strange. De nacht is, de nacht de nacht. de AO de EO. Join the to... Driving home for Christmas. Het zou zomaar kunnen zijn wat jij nu aan het doen bent. Misschien uh, zit je wel in de vrachtwagen. En is het er, uh, zit het erop voor vannacht. En uh, ben je nu naar huis aan het rijden voor kerst. Want ja, dat is het. Het is eerste kerstochtend. Uh, acht voor half zes. Een beetje vroeg. Dus uh, ja, als je een 9 tot 5 baan hebt... dan lig je waarschijnlijk nog lekker te slapen. En uh, ga je dan uh, over een uurtje of drie, vier beginnen aan het Kerstontbijt. Maar ja, u niet, want u luistert. Dus uh, u bent om een andere reden wakker. Maar ook u. u is het ook eerste kerstdag. Dus ik zou zeggen, ja... Merry Christmas! En uh, ik kan u nog een, een minuutje of 35 uh, verblijden met dit programma. Daarna is het gewoon weer uh, tijd ook voor het journaal en voor de dingen van alle dag. Voor zover die er zijn, natuurlijk, want het is een beetje nieuwsluw. Dus ook op Radio 1 zult u daar wel wat van merken. Um, ik ga in ieder geval zo meteen het gesprek aan... met twee hulpverleners uit het buitenland. Uh, dat doen we altijd in de rubriek Focus op de Wereld. En eentje die komt uit Madagaskar. Of tenminste, ze komen alle twee uit Nederland. Maar eentje zit nu in Madagaskar en de andere zit in België. Wat minder ver weg, maar ook daar is, is bijzonder werk te doen. En daar gaan ze zo meteen over vertellen in die rubriek. Um, dat over een minuutje of acht, negen. Maar eerst nog even die mooie kerstmuziek. In dit geval van Lady Antebellum. All I want for Christmas is you. Thank you. December night, snow has turned this city white This old town has gone to sleep, save the church on Second street Christmas Time van Phil Wickham. Het is uh, precies op 5 seconden na half zes in de ochtend op dinsdag 25 december, eerste kerstdag. En om half zes in dit programma, het is het laatste uurtje van vier uur. Dit is nacht, is het altijd tijd voor Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. In die rubriek Focus op de Wereld praat ik uh, vanochtend met iemand uit uh, Madagaskar. Dat uh, zometeen, maar ook iemand die iets dichterbij actief is. En dat is in België. En dat is Herman Spaargaren. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Hoe gaat het daar? Het gaat hier goed, hoor, in België. Ja, het is, zo, het is niet zo gek. Het voelt toch altijd een beetje alsof je belt met de buren. Nou, dat is, dat is het ook eigenlijk, hè? Ja. Maar is dat ook voor jou? Want ja, e even... Uh, voor mensen die het misschien nog nooit hebben gehoord. Uh, ik praat met mensen in deze rubriek uit Japan, uh, Tokio, China, uh, Hawaii, uh, Hongkong. Het maakt allemaal niet uit. Uh, over de hele wereld. En dan is België, lijkt denk, je, ja. ja. Wie, wie voelt zich nou opeens dan geroepen om naar België te gaan? Want dat is toch meestal het geval. Want die met, met christelijke hulpverleners hebben op een gegeven moment een soort drang van... hé, hey, ik wil daar iets gaan betekenen. En dan van al die landen kies je België uit. Ja, nou ja, het heeft een groot voordeel. Je hoeft de taal niet te leren, want die ken je al. Ja, dat is makkelijk. Je moet, je moet alleen aan de cultuur aanpassen. Hè? Maar uh, ja, voor België heb ik bewust gekozen... omdat in België heb je gewoon heel weinig uh, protestants of evangelische mensen. En dus ook uh, geen voorgangers. En uh, ja, op een gegeven moment uh, voelde ik mij geroepen... om in België hier uh, uh, gemeentes te gaan helpen uh, reorganiseren. Dus gemeentes die... Waar het niet zo goed loopt om daar naartoe te gaan en te helpen, dan een leidersteam op te zetten. Ja. En zo de gemeente te reorganiseren. Ja. Mooie, mooie roeping. Maar je zegt, daarvoor moest ik me aanpassen aan de cultuur. Wat is dan het grootste cultuurverschil als je dat in, in één zin zou moeten typeren tussen Nederland en België? Uh, ja, nou, de Belg is. Uh, ja, is, is, van een, uh, is zuidelijk. Hè. Dus is meer, uh, zeg maar, uh, Frans gericht. dan dat hij Nederlands gericht is. Uh, dat mag je niet te hard tegen ze zeggen, natuurlijk omdat ze wel Vlaams of Nederlands spreken. Ja. Maar daardoor heb je een enorm cultuurverschil. Dus dit is een eetcultuur en de Nederlanders hebben geen eetcultuur. Die hebben, ja, daar is eten niet het belangrijkste. Uh, als een Belg terugkomt van vakantie, dan weet hij altijd wat hij gegeten heeft. <laughs> Terwijl een Nederlander, die weet waar hij geweest is, maar die weet misschien niet eens meer wat hij gegeten heeft. Nee, precies. Dus eten, oh ja, dat... eten is het belangrijkste verschil, als we even voor, snel voor de beeldvorming een, een, een beeld zouden moeten krijgen. Ja, eten is een zeer belangrijk verschil. Hè? Ja. Dat merk je ook op de kerstnacht eigenlijk. Ja. Ja. Daar, daar wordt flink gegeten. Ja, want, want dat is inderdaad, dat, dat, dat mail je al eventjes, dat, dat gaat daar heel anders dan in Nederland, hè? Ja, ja, ja, want uh, bij ons, uh, wij gaan dus op uh, 24 december s'avonds aan tafel. Ja. Uh, dan geven we elkaar de cadeautjes van onder de kerstboom. En dan is het verder de hele avond. En tot diep in de nacht is het eigenlijk eten. En dat is de familiebijeenkomst met elkaar. Ja. Oké, okay. maar niet, uh, want in Nederland is iedereen dan nog wel. Uh, he, ook niet-christenen zijn dan misschien nog wel gewend om op kerstnacht. dan naar de kerk te gaan, bijvoorbeeld. Is, ja, is dat nee, ook. Hier, dat gebeurt hier helemaal niet? Dat niet? Op kerstdag een dienst houden, dat is typisch Nederlands. Dus Nederlandse voorgangers hier. Die doen dat wel, maar eigenlijk, uh, ja, het past niet binnen de cultuur hier. Oké, okay, maar je zegt, je zegt eten de hele nacht. Uh, is, is dat letterlijk? <laughs> Ik bedoel, uh, op een gegeven moment is het toch klaar? Uh, ja, maar dan heb je uh, ja, een heel aantal gangen, hè. Dus je zit echt de hele nacht en er zijn een stuk of vijf, zes gangen. Uh, veel praten natuurlijk en zo gaat de tijd voorbij. Betekent dat dat jij nu net klaar bent met eten? Uh, nou, wij zijn natuurlijk Nederlander, hè, dus wij zijn niet zo ontzettend gewend om dat zo lang vol te houden. Maar we hebben nu wel een beetje meegedaan. En ik ben, uh, wij waren toch om uh, goh, ja, 10, 11 uur waren wij al klaar en uh, hebben wij het maar afgerond en zijn naar bed gegaan, want ik wist <lacht> dat ik weer vroeg gebeld zou worden. Op zijn Nederlands. Ja, op zijn Nederlands. Ja. Precies. Ja. Mooi. Hè? En je zou eventjes, je bent dan bezig met, met een soort hè, het ondersteunen van evangelische gemeenten in, in Vlaanderen. En dat, klopt, ja. uh, en dat doe je al een tijdje in, uh, in een plaatsje Gistel. Dat is uh, vlakbij de zee. Ja, dat is vlakbij Oostende. Ja. Dus dat is een plaatsje waar ik nou acht jaar werk. Ja? Uh, nou, Dat is een gemeente waar uh, ja, maar 30, 35 mensen komen. Ik had wel gehoopt dat die een beetje gegroeid zou zijn. Maar dat is mij niet gelukt. Het is wel zo dat ik een opvolger uh, heb kunnen trainen. Iemand die... ...op zich wel uh, zoon is van, ne van Nederlandse ouders, maar hier geboren. Ja. En die dus uh, nog dichter bij de bevolking staat... ...en die, uh, ja, die dan waarschijnlijk uh, ja, meer geschikt is om deze gemeente verder op te bouwen. Oké, okay, ja, want je, als je dan zegt ik ben acht jaar actief hier... ...en ik had gehoopt dat het wat zou groeien en er zijn nu 35 man... ...betekent dat dan dat je, dat je eigenlijk een beetje teleurgesteld bent? Op dat vlak moet ik eigenlijk zeggen van wel. Ja, ik had wel gehoopt dat de gemeente zou groeien. De vorige periode waren we in Zaventem. Dat was een gemeente van ook rond de 40, 45. En uh, toen wij daar weggingen waren er een honderd mensen bij elkaar. Ja. En dat is natuurlijk bevredigender als dat je uh, hier. Kijk, we hebben hier wel voldoende mensen binnen gehad, maar het is eigenlijk allemaal een beetje doorgegaan. Of het is een beetje gewisseld. De een erin, de andere eruit. Ja. Maar gegroeid is het niet in die acht jaar. En op zich is dat wel uh, een tegenvaller. Ja, ja want wijd je dat dan aan jezelf? Of ligt dat ergens anders aan? Oh, je zoekt toch ook wel bij jezelf. Uh, dat je misschien toch de cultuur niet goed genoeg aanvoelt. Misschien te veel Nederlander bent om, uh, om door de mensen geaccepteerd te worden. Uh, maar ja, goed, uh, het, het kan natuurlijk ook... Uh, toch wel het cultuurverschil zijn dat mensen hier... Uh, ja, normaal gesproken... je hebt natuurlijk veel katholieke mensen... Uh, die vooral uh, ja, in naam katholiek zijn... op zich niet per se zo heel gelovig. Ja. Die, die binnenkomen en die dan waarschijnlijk zich toch niet thuis voelen in zo'n kale kerk die niet aangekleed is. Hè, geen beelden, geen, uh, geen mooie gewaden. Ja. Ja, en die dan daar toch niet blijven. Die dat dan toch niet volhouden. Hmm. Oké, okay. nou en, en dat is dan in Gistel en daar is het dan niet echt heel veel opgeschoten, maar je gaat wel opnieuw een nieuwe uitdaging aan. Ja, ik ga dus uh, in de zomervakantie naar Gerardsbergen verhuizen. En daar is ook een kleine gemeente, uh, waar, dat was een hele grote gemeente, er waren meer dan 100 mensen bij elkaar. Ja. Daar is een splitsing geweest en daar ga ik dan naartoe om te kijken of, daar, uh, of ik daar een nieuw... Leidersteam op kan zetten en die gemeente ook weer op gang kan helpen. Oké, okay, want even voor dat is dan een, een plaatsje wat, dat ligt dan in vlakbij Brussel, geloof ik. Ja, het ligt daar uh, onder Brussel, zeg maar, ja, ja. ten zuiden van Brussel. En wat geef je dan, zeg maar, want dat, dat lijkt me persoonlijk ook nog wel lastig. Wat, wat geef je dan uh, het vertrouwen dat, dat het daar misschien wel gaat lukken? Nou, kijk, wat is lukken? Dus wat ik hier als gelukt beschouw... is het feit dat ik een opvolger heb kunnen uh, trainen... En die het van mij overneemt en die goed past. Hè, dus uh, een Vlaming, zeg maar. Hoewel het dan een zoon van Nederlanders is... maar deze is toch zo hier geboren. Die spreekt echt de taal. Die, die kent hier de cultuur. Dat was in Zaventem ook gebeurd. En op zijn minst hoop ik dat in Gerardsbergen ook uh, voor elkaar te krijgen... Okay. Als de gemeente ondertussen ook groeit, dan is dat natuurlijk voor mij prettiger. Maar het is vooral het belangrijkste wat er moet gebeuren, is het leidersteam terug opbouwen. Ja, en dat hoop je ook daar weer te doen? Ja, dat hoop ik ook daar weer te doen, hè. ja. Okay. Hey, als we even kijken naar het nieuws in, in, in, in België, of uh, misschien wel uh, een beetje de overeenkomst, dan is dat toch een beetje die, die het wiegenpolder volgens mij? De, ja, ja, ja. De, de laatste tijd. Nou, nou, moet ik zeggen, het is mijzelf. Ik, ik hoor dat uh, de, de ik hoor het Ik hoort zo vaak voorbij komen. En ik weet wel wat van. Maar ik denk toch ook dat er heel veel mensen zijn die nou precies, die niet echt precies weten waar het nou precies over. Is. Zou je dat nou eens kort, kort kunnen uitleggen? Um, wat is nou precies het hele probleem met die polder? Ja. Nou ja, als je van, uh, vanuit zee naar Antwerpen vaart, dan kom je daar in de hoek van de Schelde kom je een stuk land tegen, de Hetwiegepolder? Uh, en dat stuk land dat moet opgeofferd worden aan het water... Om, uh, omdat anders uh, Antwerpen bij hoogwater regelmatig... bij storm vooral, uh, Antwerpen onder water komt te staan. Als ze dat stuk land niet zouden opofferen... dan uh, komt bij, bij storm en bij hoge vloed, bij springvloed bijvoorbeeld komt het water zo hard de schelde instromen... dat iedere keer Antwerpen voor een deel onder water komt te staan. Uh, en dat, die polder is dus nodig... om het overvloedige water eigenlijk binnen te laten stromen. En dan komt die vloedgolf uh, minder hard of niet uh, in Antwerpen aan... waardoor Antwerpen niet overstroomt. Jij kan nou, aardrijkskunde leraar worden. Ik snap in één keer het hele probleem. Ja, nou, dat is eigenlijk gewoon het probleem, dat is waar. En daar draait het om, en er zijn maar weinig mensen inderdaad die het snappen, want niemand heeft zin om die natuur en dat eiland op te offeren. Ja. Maar, maar ja, dat is het probleem, als ze het niet opofferen, dan blijft Antwerpen met problemen zitten van overstroming iedere keer. Ja, inderdaad, maar is, is het dan, want als je dat zo zegt, dan vraag maar is, is dat dan nog nooit voorgekomen dat het behoorlijk stormachtig was, en dat Antwerpen voor een gedeelte onder water stond? Ja, ja, maar als je afgelopen jaren het nieuws hebt, hebt gehoord... zijn de laatste jaren is iedere keer uh, de, de rand van de schelde van Antwerpen... is onder water komen te staan. Ja. Ze hebben daar ook speciaal allerlei muurtjes uh, gebouwd... die je heel snel op kunt bouwen om dat dan een beetje tegen te houden. Maar het, het probleem wordt steeds erger. Het wordt steeds moeilijker om het uit de stad te houden. Dus ze zitten hier eigenlijk met spanning te wachten... tot die polder eindelijk uh, ja, geopend kan worden... Want ze voelen hier natuurlijk het water steeds dichterbij komen. Ja. En waar is het op wachten? Uh, nou, uh, de hetwige moet eerst nog onteigend worden. En uh, ze verwachten dat het tot 2019 gaat duren voordat die polder daadwerkelijk, voordat ze de dijken daadwerkelijk door kunnen steken. Zodat het water daar uh, weg kan. En, wa en waarom duurt dat zo lang? Is dat een kwestie van, uh, van geld? of? Nee, een onteigeningsprocedures. Hè. Niemand is blij daar dat het, uh, dat het onteigend wordt. Dus iedereen zal daar procedures gaan volgen. Uh, rechtsprocedures om het zo lang mogelijk te trekken. En dan moet bovendien, daarna moet, moet het allemaal leeg gemaakt worden. Alle huizen moeten weggebroken worden. Ja. Dus ja, voordat die polder leeg is en onder water gezet kan worden, duurt dat uh, nog wel even. En dat uh, voor de Belgen is dat natuurlijk. Nou, ze zijn gewoon blij dat het gaat gebeuren, maar dat het pas 2019 is. Dat is voor ons natuurlijk uh, eigenlijk waar we nog niet zo blij mee zijn, want dat duurt te lang. Ja, dat begrijp ik. Ander nieuws in, uh, in België is, uh, is het, uh, het de vrouw van uh, Marc Dutroux, Michel Martin. Die, uh, ja. die, die heeft iets ja, bijzonders de... gedaan. Vertel. Ja, het lijkt eigenlijk amper nieuws, maar hier is ze toch wel enorm in het nieuws geweest. Ze is op bezoek gegaan. Ze is gewoon gaan stappen in uh, Ja. En je zou zeggen, ja, wat is daar nu het probleem van? Maar kijk, uh, die vrouw had ja, voor, de, voor de, onze beeldvorming had ze levenslang vast moeten zitten. Uh, ze, ze, ze hebben een aantal kinderen vermoord uh, ja. en dat is voor ons zo gevoelig... Het feit dat zij kan gaan stappen in knokkenhijst... ja, dat is iets verschrikkelijks. Dat gunnen we haar eigenlijk niet. En dat, dat, dat, dat is een slag in, de, in het gezicht van de bevolking. Dus ja, ja, dat kwam in het nieuws. Want even voor maar duidelijkheid, zij, daar... zij is gewoon medeplichtig. Zij was medeplichtig, hè. Ja. Zij, zij leverde de meisjes aan aan haar man... En zij heeft ook niet haar best gedaan om ze te bevrijden... toen haar man in de gevangenis zat. Toen liet ze die gewoon zitten in die kerker. En ze heeft ze zelfs geen eten meer gebracht... waardoor ze zijn verhongerd. Ja. En zij zei dan achteraf dat zij dit hok niet open kon krijgen... waar die meisjes in zaten. En wie weet is dat zo, maar dan had ze op zijn minst om hulp kunnen vragen. Of zo. Ja, zij moest weten dat die meisjes daar aan het verhongeren waren. Precies. En, en zij ging dus stappen in, de, in het kustplaatsje Knokke-Heist in België... Ja. En, en, en wat, wat is daarna gebeurd? Goed, ze is daarna gewoon weer braaf teruggegaan naar het klooster. Uh, en uh, verder is er op zich niets ernstigs gebeurd. Maar de mensen, die, de, de, de ouders van deze kinderen... die vonden alleen al het feit te horen... dat ze haar daar eventueel tegen zouden kunnen komen. Want zij kunnen daar natuurlijk ook toevallig gewoon eens op uitstap zijn. Dat vonden ze verschrikkelijk, het idee om deze vrouw tegen te komen, dat vonden ze onverteerbaar. En dus de hele Belgische bevolking, die leeft er eigenlijk in mee. In, in dat geval is zelfs België één... wat zowel uh, Vlaanderen als Wallonië vinden... dit eigenlijk toch wel heel verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar ja, ze is, is gewoon vervroegd vrijgelaten natuurlijk... in augustus dit jaar. Uh, dus in principe kan ze natuurlijk dan gaan en staan... een soort van waar ze wil. Dus wat is dan precies de commotie... Ja, nou, het is eigenlijk. Wat zij doet is helemaal volgens de regels. Zij mag alleen in twee provincies niet komen. En aan de kust mag zij dus gewoon komen. Zij mag daaruit gaan. Alles is volgens de regeltjes. Alleen het is niet volgens het gevoel van de bevolking. Dit zou niet moeten mogen, is, is het gevoel van de bevolking. Dat iemand die dit heeft gedaan, dat die eigenlijk zomaar nog uit kan gaan. En dat je die nog tegen, terug kunt tegenkomen. Ja aan de kust of waar dan ook. Ja. Dat is eigenlijk een heel vreemd gevoel. En wordt dat nog opgepakt in de politiek? Uh, ja, hier kan de politiek niets aan doen. Dus de politiek probeert dit te sussen, hè, probeert dit een beetje weg te drukken. Alleen het, het nieuws pakt het natuurlijk op. En dat gaat dan een beetje tegen elkaar in natuurlijk. Ja. Hé, hey, uh, dank uh, dat je even het nieuws met mij wilde doornemen, Herman. En even ook wilde vertellen over jouw eigen werk in, uh, in Gisteren was bijna ten einde is en uh, dat je gaat beginnen aan een uh, mooie nieuwe uitdaging. Dankjewel. Veel succes daarbij alvast. Wanneer, uh, wanneer gaat officieel de overstap uh, plaatsvinden? Ja, op zich ga ik nu al meedraaien in het leidersteam. En uh, ga ik één keer per maand daar preken. En dan uh, in, in de zomervakantie ga ik officieel over. Dan gaan we daar verhuizen. Dat zien jullie dan, dan verhuizen we. Oké, okay. en dan wordt het voortaan uh, nieuws van Herman uit Geraardsbergen. Dat klopt, ja. Waarschijnlijk dan weer een periode van zeven jaar. Ja. Ja. Nou, lijkt me leuk om elkaar dan nog eens te spreken. Goed, dankjewel. Dank voor de update. Fijne dag. Ja, tot ziens dag. Doeg. Dat was Herman Spaargaren uit het dichtbije België. En eh, vandaar maken we een sprongetje naar een stukje zuidelijker. En dat is naar het eiland Madagaskar. En daar heb ik aan de telefoon Peter van Buren. Peter, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het is uh, weinig tijdsverschil, hè, geloof ik, tussen onze landen? Met twee uur, uh, twee uur in jullie wintertijd. Dus het is hier nu uh, kwart voor acht. Ah, dat is al wat schappelijker dan uh, kwart voor zes. Ja, ja, ja. ja. En ben je dan normaal ook al wakker om, uh, om kwart voor acht? Ja, ook om kwart voor zes wel. want Ik heb twee geweldige wekkers, waarvan er één drie jaar is en één vijf jaar. <laughs> en Die zorgen altijd wel dat ik er uh, uh, genoeg uit ben. Ja, die doen het altijd. Ja, die doen het altijd, gelukkig wel. ja. Hé, hey, um, uh, Peter, je bent daar actief uh, bij de stichting Hoover Eat. Um, of Hover Eat, dat is altijd een beetje een, een dingetje hoe je het zegt. Hoe je het ook bent of verkeerd. Het gaat over uh, hovercrafts. En dat zijn die dingen die over, uh, over land en over water kunnen. En daar doen jullie een hoop mooie dingen mee in, uh, in Madagaskar. Kun je eens even kort uitleggen wat die stichting precies doet met die hovercrafts? Nou, we werken in, in, in, voornamelijk in het westen van Madagaskar, waar heel veel grote rivieren zijn die de hele periode van het jaar ondiep zijn. Te ondiep om, om met een boot gebruik te maken. Het wel te diep vaak om met een auto erheen te gaan. Er liggen allemaal zandbanken, de erosie is best wel groot op Madagaskar, dus ze zijn vaak geblokkeerd. Ja. De toegankelijkheid in dat soort gebieden is, is, is gewoon heel moeilijk. En een hoeverkjafd is eigenlijk een, een perfect middel om, om je daar te verplaatsen. En het enige alternatief is vaak ossenkarren of lopen of een kano. En Ik weet wel dat tijd niet altijd een rol speelt in Madagaskar, maar voor sommige organisaties of medische zorg wel. En dan is het verschil vaak toch wel zeg maar, een uur per hoeverkjafd is een dag per kano of twee dagen per ossekar. Ja. En, en zo hopen we bij te dragen aan een betere toegankelijkheid. Nou, daarnaast doen we medische programma's met mobiele teams in gebieden waar, uh, waar geen medische zorg bestaat. En voorlichting op het gebied van gezondheid. En we doen watervoorzieningen uh, aanleggen. Dus okay. In gebieden waar dat nog niet bestaat. En, en hoe, hoe groot is die club van jou? Hoeveel uh, Hovercrafts hebben jullie bijvoorbeeld in, uh, in gebruik? We hebben er nu drie in gebruik. En er gaan er uh, volgende week nog twee. Een container in, die staan nu in Nederland. Een nieuwe die is gebouwd. Uh, die is nu, nu, nu net af. En nog een tweedehands die we erbij hebben gekocht. En die twee die komen, nou ja, ik hoop in februari aan. En daar zit ik eigenlijk met smart op te wachten. En ik heb eigenlijk een tekort. Een tekort aan Hovercraft. Een tekort aan Hovercraft. Ja, ja. en. en, en Dat dus er wel, uh, het is wel weer nieuwe ontwikkelingen gaande op het moment. waardoor we. Uh, ja, Hovercraft nodig hebben. En, en wat zijn die ontwikkelingen dan? Ja, we zijn in een nieuw gebied begonnen met een uh, grote Amerikaanse organisatie voor de distributie van medicijnen. Uh, zodat de mensen, zeg maar uh, dat is een beetje ja, sociale, social enterprise-achtig, uh, die verkopen de medicijnen in, in ontoegankelijke gebieden. Uh, voor gestructureerde prijzen, maar wel dus zodat in ieder geval de mensen toegang hebben tot, tot de meeste basis, uh, aspirintjes en, en dat soort dingen. Nou, mm -hmm. Daarna doen we wat met hun, met voorlichters. En er zijn twee andere, de Lieterse Kerk willen we, gaan we daarmee samenwerken. En er is nog een andere organisatie die, die doet evangelisatie, gezondheidszorg en ook uh, herbebossing. En die, uh, daar gaan we ook mee samenwerken. Kijk. En daarnaast gaan we in een ander gebied gaan we een passagiersdienst opzetten. om uh, In de regentijd zijn de stroom, is de stroming in de rivieren zo hard... ...zo sterk dat er eigenlijk met een, met een kano... ...willen de mensen niet meer over... ...willen de kanovaarders niet meer over... ...omdat het te gevaarlijk is. Maar goed, dat blokkeert natuurlijk een heleboel verkeer. Nou, daar willen we proberen... ...met een uh, passagiersdienst wat aan bij te dragen. Ja, mooie plannen... ...maar daarvoor zijn dus op dit moment... ...te, te weinig hovercrafts in gebruik. Nou, we kunnen, we kunnen het net allemaal wel redden... ...maar ik hoop niet we, dat er... Sowieso hoop je nooit op een de cycloon... Maar ik hoop niet dat er te veel cyclonen komen, omdat we ook wel afspraken hebben met andere organisaties dat er al te grote overstromingen zijn. Dat we, we hoeveel inzetten. En die heb ik nou eigenlijk net niet meer. Nee. Die zou ik dan, dan moet ik het toch of ergens anders uit vandaan gaan halen. Of, maar goed, ja. laten we daar even op wachten hoe zich dat ontwikkelt, het te zien. Ja, en, en even voor het beeld, Jij schetst net al, het is, de, de hovercraft is eigenlijk de manier om snel van A naar B te komen in een land waarin veel moerassen zijn en weinig goed aangelegde wegen. Uh, maar het is daarmee dus ook ja. vaak het verschil echt tussen, tussen leven en dood als het bijvoorbeeld gaat. Kijk, als je even vergelijkt met Nederland, als je hier je been breekt of uh, er gebeurt iets, uh, iets heel vervelends, dan is binnen een paar minuten is de ambulance in de buurt of uh, uh, is er een kennis of familie die je naar het ziekenhuis brengt. En als het daar gebeurt, dan, dan ben je dus, kun je echt afhankelijk zijn van zo'n Hoovercraft, of je, of je het nog haalt of niet, toch? Ja, ja in deze wel. Het is eigenlijk, we doen, we doen uh, 15 tot 20 maal, twintig keer per jaar met een, een week met medische teams. En zijn eigenlijk is er niet één missie waarin je niet één of twee of drie levensreddende operaties doet. Nou, dat houdt in dat die niet alleen maar voorkomen als wij er toevallig zijn, dat die zijn er altijd. Ja, is ja, vind natuurlijk, en hoeveel klap is daarin wel leuk, maar het is wel de vraag, waar brengen die ze naartoe? Want we zijn er wel met andere organisaties ook nog bezig geweest van een ambulanceservice, maar je moet ze ook wel ergens naartoe kunnen brengen. En de medische zorg die, die, die vanuit overheidswegen bestaat, die is zo senior, dat je in sommige gebieden hoef je geen ambulances op te zetten zolang is dat de medische zorg niet verbetert. Nee, en, en dat betekent dat dat er gewoon betekent dat dat er te weinig goede ziekenhuizen zijn? Ja, er zijn, ja, de infrastructuur die, die is er dan soms nog wel. De gebouwen die bestaan nog wel. Maar de, de artsen, de chirurgen, daar, eh, daar ontbreekt het aan. We gaan, we gaan in februari met een, met een Koreaans team naar een gebied... daar dat wonen er 60.000 mensen. Het is, eh, het is een dag in de droge tijd bij een goede 4-4. In de tijd is er helemaal geen toegankelijkheid. En... Daar is in 2006 een operatiekamer gebouwd in het bestaande ziekenhuisje. Ja. Maar daar is één keer een operatie met de opening uitgevoerd en daarna nooit meer. Want er is nooit een chirurg meer geweest. En, en hoe komt het dat er zo weinig goede chirurgen en artsen daar zijn in, in Madagaskar? De salarissen die betaald worden van overheid zijn van grote dan schaarste aan, aan, aan goede chirurgen. Maar de salarissen die betaald worden zijn minimaal. En als dan iemand die goed opgeleid is het, het ook in de stad kan verdienen... Ja, dan zitten ze liever hier waar ze wel scholing voor hun kinderen hebben... waar ze wel elektriciteit hebben... waar ze wel televisie kunnen kijken of andere dingen doen... en waar, waar in ieder geval nog wat te doen is. Ja. En wonen ze liever niet helemaal afgelegen in de middel of noua. Ja. Wat ook wel begrijpelijk is. Er zijn best wel idealisten, je komt ze wel tegen, maar het zijn er te kort. Ja. En is dat dan, want he, dat, dat het een, uh, toch een ontwikkelingsland is... dat is wel bekend, Madagaskar. Uh, en, en zo niet dan nu. Uh, maar is, is er totaal geen budget ja. vanuit de overheid om daar, om daar in te investeren? Want het is, het is ook een land, uh, Madagaskar, wat ontzettend groeit hè, qua, qua bevolkingsaantal. Twintig jaar geleden wonen er 12 miljoen mensen en nu zijn het er al 22 miljoen. Ja, en de verwachting is dat het er bij 2030 tot het er 50 zijn. Omdat nu 50% van de bevolking onder de, onder de 18 is. Dus die die, die, genoeg, die zet zich nog wel even door. Ja, maar als, en, als de zorg daar en, niet ja, mee nee, meestijgt. Ja, dan neemt de bevolkingsschuur misschien ook wel weer wat af. Ja, maar, zo cruis dan Hoe hard dat dan ook wel. klinken mag. Ja. Dit... Maar in is het, de, de, de, er is in 2009 een staatsverheids gepleegd. Voor die tijd zat er in ieder geval nog een beetje groei in. Na die tijd is het eigenlijk alleen maar omlaag gegaan. En in 2009 was het budget van de overheid per hoofd van de bevolking was 8 dollar. Dat is al vergeleken met de westerse dat al... Helemaal niets. En dat is, is nu teruggegaan naar minder dan een dollar. Dus Er is bijna niets van over. En, en dat is onder die, uh, die, die nieuwe president uh, Rajolina, geloof ik? Ja. Ja, ja want even, even ja, om, ja, om een beeld ja, te schetsen... Dus niet erkende president. Precies, want om, om even kort beeld te schetsen, tot, tot 2009 of tot begin 2009... was er een raaf, dat moet ik even goed uitspreken, Ravalomananias of zoiets... Ja, ja. Die, was, die was president die werd ja. uitgedaagd door uh, Rajolina, 34-jarige burgemeester van, uh, van een plaats daar. En na, na een hoop uh, politiek ja. gespel, en, uh, uiteindelijk wilde de, de zittende president de macht overdragen aan een vertrouweling, een admiraal. Maar die droeg hem toen weer over aan die uitdager Rajolina, die daarmee een soort van officieus, maar later toch wel bevestigd president werd van Madagaskar. Ja, nou, op zich is het nog steeds door de internationale samenleving is hij nog steeds niet erkend. Nee. Langzamerhand nemen we wel de, de, de, de steun van, neemt de steun van, vanuit het woorden toe aan het land. Maar dat is volledig dichtgebreid geweest. Ja. En Madagaskar was afhankelijk voor 60 of 70 procent van de overheidsuitgaven van buitenlandse hulp. Dat is in één keer helemaal dichtgebreid. En dat heeft natuurlijk best wel wat voor en nagelaten zo hier in het land. Ja. Maar, maar kun je dan ook spreken van eigenlijk gewoon een niet functionerende democratie daar? Eh, uh, je nou, kan spreken van een democratie op het moment dat een regering niet verkozen is. Nee, maar je zei wel in, dat, dus dat er verkiezingen dat aankomen. Ja, maar dat zeggen ze ook al wel twee jaar. Dus ik ben daar wel sceptisch in dat ik het eerst wil zien en dan geloven. Ja, en met jou waarschijnlijk de rest van de bevolking? Eh, uh, ja, ja. ja. ja. Wat doet dat met, met, de, met de sfeer onder het volk, zo'n onrustige, onrustige overheid? Uh, het maakt ze denk ik in, op een bepaalde manier, en doen is niet de eerste keer, want er zijn wel in het verleden al meer staatsgrepen. Het maakt ze op een bepaalde manier, boeit het ze niet zo heel erg meer de politiek. Want het, of daar de enige zakken zitten vullen of wat de andere doet, uh, daar zit natuurlijk heel veel verschil in. Wat je wel ziet, is dat er op vorige president Ravole Mannen, nou in zijn tijd dat hij president was, wel heel veel commissaris geweest. En nu, met hij dat de regering daar zit, veel mensen hun mening daar toch wel wat over bijgedraaid hebben. En dachten: van nou, zo zo was het toen nog niet. Ja, maar echt vertrouwen in de overheid, dat, dat zit er dus dan voorlopig zeker niet in. Uh, nee, dat willen we toch wel eens wat, uh, wat aan moeten tonen, denk ik ja. Lastig hoor. Ja, en, en, want heeft dat, blijft... dat nog invloed op, op jullie werk? Want jullie worden dan volledig gesubsidieerd door, door donateurs uit Nederland. Of, hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, in principe worden wij... Uh, meer een deel van ons geld komt uit Nederland en uit Engeland. En een deel dan, zeg maar, omdat we met andere organisaties hier lokaal werken. Samenwerken die dan onze kosten die wij maken gewoon betalen. Waarvoor ja. wij dan hun vervoeren. En uh, dus, dus in principe... Heeft, raakt het mij in zoverre niet zoveel. Behalve dan dat je, als je het over duurzaamheid van je projecten hebt, dat het veel moeilijker is om wat op te bouwen. Omdat er, en er niets bestaat waarin je iets kan investeren en iets kan wachten voor de toekomst. Nee. Wel... En dat je afhankelijk blijft van buitenlandse hulp, ja. ga je weinig vooruit. Ja, en, en welke een beetje cynische vraag er ook wel bij mij opkomt. Want je zei net zelf: de, de verwachting dat de bevolking die nu, of tenminste in 2012. Uh, 22 miljoen, dat het in 2030 50 miljoen zijn. Uh, dat als er niet zo'n hele goede zorg beschikbaar is... dat dan misschien ook de bevolking wat minder hard groeit. Ja, dat, dat roept bij mij ook wel de cynische vraag op. Uh, heb je nog wel echt drijf voor wat je doet? Want mensen redden is natuurlijk fantastisch... en ze naar een ziekenhuis brengen als ze dat nodig hebben. Maar als die volk, bevolking veel te hard groeit voor het land waarin ze leven... is, is dat niet een soort een beetje een, een paradoxaal uh, uh, iets? Ten uh, delen wel, maar... Daarom kom je toch terug op die duurzaamheid, waarin we ook proberen om, om door andere organisaties te interesseren. Om, om bijvoorbeeld met de Lutherse Kerk proberen we, gaan we nu in twee gebieden, uh, gezondheidsposten opzetten, waar wij dan een hoeverkracht houden. Zodat we samen, zeg maar, en, en die gezondheidsposten, die draaien gewoon op een economisch uh, uh, duurzame manier. Die houden zichzelf in leven en niet afhankelijk van buitenlandse. Uh, Anders dan in de, in de eerste twee of drie jaar als ze het aan het opzetten zijn. Ja. En daarna draait zich dat zelf. En die hebben, die hebben er gewoon heel veel al in het land hier staan. Okay. Dus op de die manier denk ik van... En als wij er niet zouden zijn met de hoeverkracht... Ja, zouden ze niet beginnen in die gebieden omdat ze nee. ontoegankelijk zijn. Ik moet je hier ja, uh, onderbreken, niet, Peter, niet want uh, onze tijd zit erop. Maar ik wil je wel bedanken voor, jou, uh, voor jouw update vanuit Madagaskar. En als mensen meer informatie willen, dan kan het op www.hoever8.nl. Dank en veel succes met het werk daar. Ja. Ja gedaan. Ik heb je gedaan? Jo, dankjewel je ook. Voor ons zit het erop. Zometeen Bert van Sloten met het NOS Radio 1 journaal met daarin onder andere de kersttoespraak van koningin Beatrix. Een fijne dag en een fijne kerst.